Of Nertsenfokkers een schadevergoeding kunnen krijgen als ze hun bedrijf gedwongen moeten beëindigen, moet de rechter te zijn tijd bepalen. In het dorpje Herten bij Roermond zijn twintig huizen een paar uur ontruimd geweest vanwege een verdacht pakketje. De bewoners van een van de huizen hadden het pakje per post gekregen. Toen ze het openmaakten leek er een explosief in te zitten, waarna de politie de straat afsloot. De explosieve opruimingsdienst heeft het pakje onderzocht en het bleek ongevaarlijk. Volgens omwonenden waren de bewoners van de villa waar het pakje is bezorgd al eerder doelwit van bedreigingen. In Mali is een opvolger benoemd voor premier Diara, die gisternacht onder druk van het leger aftrad. De nieuwe premier Django Sisoko was onder meer ombudsman in het West-Afrikaanse land. Zijn voorganger Diara werd gearresteerd door het leger, waarmee hij al maanden overhoop lag. Het conflict draaide om de aanpak van moslimrebellen die sinds maart de macht hebben in een groot deel van Mali. Diarra wilde daarbij, in tegenstelling tot het leger, andere landen vragen om steun. De ingreep van de militairen is wereldwijd veroordeeld. Onder meer de Verenigde Naties zeggen dat de stabiliteit in Mali erdoor wordt ondermijnd. Het weer, vanuit het noorden winterse buien. Het vriest bijna overal iets en plaatselijk is het glad. Overdag vrij veel bewolking en soms een sneeuwbui of natte sneeuwbui. Het wordt dan ongeveer 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kielijn plach. Plag. welkom bij het tweede uur van deze Casa Luna. Vannacht uh, met Koor Molenaar. Buitengewoon hoogleraar e-marketing en distance selling... aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Het zijn altijd van die prachtige omschrijvingen. Oftewel, hij weet alles van e-shoppen, uh, van, ja, van, e van uh, alles shoppen op internet. Maar ook hoe je dus als winkelier in de toekomst het hoofd boven water kan houden als je een klein winkeltje hebt en hoe je dan mee moet gaan met de moderne tijd. Internet speelt daar een hele grote rol bij. Ik heb je voor een eh, kwart voor één gevraagd van oh, hè, we willen eens filosoferen over hoe moet dan de ideale winkel eruit zien. Dat mag op internet zijn hè, of gewoon waar je fysiek naartoe kunt gaan. Wat voor ideeën heeft u? Heeft u vragen aan Koormolenaar? Dan kunt u daar natuurlijk ook mee terecht. 0800 1121 is ons telefoonnummer. Mailadres is casaluna.ncrw.nl. Dus casaluna.ncrw.nl. En een vraag kunt u, kunt u natuurlijk ook twitteren. Gebruik dan even hashtag Casaluna. En er waren al wat mailtjes binnengekomen. Uh, het fijne is dan wel dat we nu uh, dat gewoon uh, even uit de mail worden gegooid. Zo gaat dat hè, met dat internet. Echt zaligmakend is het, Koor. <laughs> ik wilde mail checken en uh, dat lukt niet. Er is veel getwitterd. Uh, met name door een paar, ik weet Petra de Boevere, die is zelf uh, winkelier, heeft een, heeft een slijterij en doet digitaal ook veel. Uh, waarvan ik wel merk van, ja, dat ze het niet helemaal met jou eens is... over hoe makkelijk je alles neerzet. Ze heeft wel, uh, dan moet ik even een paar, want ze heeft heel veel getwitterd. Uh, ze had wel de bricks en de kliks. Dan gaat het over de combinatie bricks en kliks. Ze heeft ja. inderdaad fysiek een winkel en, en internet. Nou ja, dat is volgens mij waar we het over hadden. Maar dat het af en toe een beetje minderwaardig klinkt over winkeliers. Dat ze allemaal niet zo doorhebben waar het nou daadwerkelijk om gaat. Krijg je dat wel vaker te horen? Want jij geeft ook lezingen. Dus ik kan me voorstellen dat mensen wel eens denken: van ja, je heeft makkelijk praten die molenaar. Maar ik moet het als winkelier maar allemaal doen. Allemaal nou, doen. Dat laatste is zeker waar. En wat ik net ook al zei, het is geen gemakkelijke tijd voor winkels. Nee. Want klanten hebben een keuze, die zitten rustig thuis... die kunnen de hele wereld gaan vergelijken over de prijzenkosten... en dan moet jij als winkelier dan meteen gaan vechten. Dat is dus helemaal niet gemakkelijk. Nee. Ik doe zeker niet minder waardig over de winkels. Um, want ja, ze zijn heel belangrijk voor de leefbaarheid van een bepaalde plaats. Ze zijn over het algemeen zeer gemotiveerde ondernemers... die toch met hun broodwinning bezig zijn... Um, ik vind eigenlijk alleen dat ze vaak uh, toch verkeerd benavond worden. Uh, men vergeet wel dat ze mensen die met een broodwinning bezig zijn. En als je nu een deel van de omzet wegvloeit... waarbij ze vaak toch niets aan kunnen doen... want het zijn vaak de goedkopere prijzen. En zij hebben toch die marge nodig om te overleven. Ja. En hun broodwinning gaat weg. Hun pensioen gaat weg omdat het pandje minder waard is. Ik heb er echt met ze te doen. Dus ik probeer ze zo goed mogelijk te helpen om toch te gaan overleven. En ik moet zeggen, uh, de goede winkeliers die ondernemer zijn... die willen samenwerken... Die goed naar klanten luisteren en klanten weten te binden, ja, ja die overleven. Dan gaat het goed. In ieder geval. Dan gaat het goed. Wat we ook in het eerste uur merkten, waar veel reactie op kwam, is toen we het hadden over die, de uitverkopen. Wat veel doen, veel met kortingen wordt gewerkt en met stunten. Uh... De, de, de, de mid we de sale, de pre sale Tegenwoordig is het continu ongeveer uitverkoop. Iemand die twitterde ook van ja, ook goedkoop is een strategie. Het kweekt misschien geen loyaliteit, maar wel klanten. En je moet niet doen of goedkoop vies of, of slecht is. Nee, oh, dat is ongeveer een strategie. Maar dan hoeft niet iedereen mee te gaan. Er zijn echt ketens die gewoon heel goedkoop zijn. Uh, ik heb de Exxon al genoemd, ik noem, ik noem de Primark. Heel succesvolle winkelketens, echt heel goedkoop. Maar ja... Er moet je niet altijd in meegaan. Altijd ongeveer strategie is het dus goed. Maar als je er niet in mee kunt gaan, moet je je strategie gaan aanpassen... en kijken hoe je dan wel concurrerend kan zijn. Ja. En dan niet op prijs, wat ik ook gezegd heb... maar misschien met goed personeel, of met beleving... of met een goed assortiment, of, of met services. Dan ga je naar andere elementen kijken. Op het moment dat er nu een winkelier belt die zegt... van ik heb zo'n zo'n winkel en ik heb moeite met mijn hoofd boven water te houden... dan kun jij daar wel op inzoomen en zeggen van... nou, ik zou het dus... Kijk daar en daar eens naar, of diepjes hier of daar. Ja, als de oplossing zo makkelijk was, dan was dat lang uitgevonden. Ja. Uh, ik, ik probeer zoveel mogelijk als een vraag komt... om dat in een grotere context te gaan zien... en kijken hoe je onderscheidend uh, kunt zijn. Ja. Maar je moet niet de illusie hebben dat iedere winkel kunnen gaan redden. Okay. Ja, want ja. die omzet die raak je inderdaad kwijt. Die gaat naar internet toe. En uh, ja, dan gaan winkels van, dan gaan gewoon winkels ja. weg. Die zijn niet, niet te houden. En uh, ja, dit soort veranderingen is van alle tijden. Ik, ik zal ook nog wat mailtjes uh, erbij pakken. Want uh, één mail die viel mij op is dat uh, uh, Tom... Drea, die schrijft van wat me vooral irriteert bij winkels de laatste jaren... is het steeds groter wordende gebrek aan expertise bij winkelpersoneel... over de producten die ze verkopen. Ga je naar een cd-winkel om een bepaalde cd ja. te zoeken? Ja. Die kan ik niet vinden. Vraag ik bij een verkoper ja. of ze dat album van die artiest hebben. Word je eerst aangekeken alsof ja. ze water zien branden. En vervolgens gaan ze die artiest dan intikken in hun computer. Vaak verkeerd gespeld, om je vervolgens te vertellen dat ze die cd niet hebben. Zeg, er is maar één winkel die je kent, die wel kennis heeft van muziek... en waar de verkopers je zelfs nog advies kunnen geven... over andere albums van die artiest waarin jij geïnteresseerd bent... of vergelijkbare artiesten. Waarom lijkt kennis en expertise van producten zo zeldzaam te zijn geworden? Um, als je kijkt naar een winkel, dan uh, is het probleem te weinig omzet te veel kosten. En als je naar kosten kijkt, dan zie je drie hele duidelijke kostencomponenten. Dat zijn personeelskosten, assortimentskosten en huisvestingskosten. Nou, huisvestingkosten liggen vast in contracten. Daar kun je niks aan veranderen. Als sortiment moet je kopen, om ook iets te kunnen verkopen. Dus heb je heel weinig speelruimte in. Dan blijft er blijft maar één post over, het dus personeel. De wat ik zie sinds 2008 is dat mensen juist hebben bespaard op personeel, maar dat was een kostenpost mm -hmm. die je wel in de hand had. Dus goede krachten, dure krachten, vaste krachten werden eruit gezet. En er kwamen goedkope krachten terug, jonge krachten terug. Uh, ik noem wel eens de vredelijke kassiëri En dat is eigenlijk het paard achter de wagenspanning. Want de klant die eerst thuis uur op in het gekeken heeft, dan naar de winkel gaat omdat ze toch daar meer vertrouwen in hebben of een andere reden. En die wordt geholpen door iemand die minder kennis heeft. Ja. Dan is ja, het klaar, hè? Dat is klaar. Dan ja. ben je niet bereid om de prijs te betalen. En dus dan zie je toch dat het een paniekreactie geweest is... die weer terug moet komen, dat je weer goed personeel moet hebben... die wel die kennis heeft. En dan zul je zien dat de klant ook bereid is om daar net iets meer voor te betalen. Maar dan moet je bij wijze van spreken eerst even in de schulden steken... in het vertrouwen dat je uiteindelijk daar beter van wordt. Ja, en dan de vraag of nu het moment is ja, om ah, het ja. volgend jaar het juiste Precies. moment te zijn. Want nu zit ik wel echt in de hele dip. Ja. En ja, als het waar is dat we in die herstructurering zitten, dan pak je goed personeel mee, want dat is zo belangrijk. Ja. Goed, laten wij uh, naar het bellen gaan. Henrico, om te beginnen. Ja, goedenavond. Hallo. Hallo. Goedenavond. U bent zelf winkelier, hè? Ja, dat klopt. Inderdaad. Wat voor winkel heeft u? Nou, ik heb uh, sinds 1993 heb ik een uh, cadeauwinkel. Uh, aangesloten bij een grote landelijke keten... die in uh, juni afgelopen jaar uh, failliet gegaan is. Oké. Okay. En, en dat betekent dat u zelf ook de duur heeft moeten sluiten? Nou, ik heb uh, na het faillissement van het hoofdkantoor... heb ik het uh, huurcontract uh, tijdelijk overgenomen tot het einde van het jaar. En uh, ik zal 31 december uh, de winkel sluiten. En dat is dan onvrijwillig, neem ik aan? Het is uh, deels onvrijwillig, deels ook wel vrijwillig... omdat ik wel de mogelijkheid heb gehad om het huurcontract uh, over te nemen. Maar uh, gezien de ongunstige condities uh, qua huurprijs... heb ik besloten om uh, niet door te gaan. Oké. Okay. En, en, want dat is dan de fysieke huur, maar op internet verder gaan? Nee. Wat mijn uh, ideeën zijn, is uh, om naar een andere locatie te gaan... Ja. Yeah te specialiseren. We hebben naast de, dat we de cadeauartikelen verkopen ook een goede inlijstafdeling hebben. En dat ik daarmee verder ga op een wat hoger niveau. En wat dus, houdt dat in op een hoger niveau? Uh, naar een wat, wat chicere uitstraling, waar mensen ook bereid zijn om meer geld uit te geven. Ik merk het nu ook bij mij in de winkel, in de huidige winkel, dat de mensen wel het geld willen uitgeven. Alleen het past niet in de, in de omgeving en de sfeer van de winkel. Ja, ja. En dus ik ben ervan overtuigd als je naar een andere locatie gaat met een betere uitstraling. Dat de mensen dat ook wel bereid zijn om dan meer te gaan uitgeven. Ja. Werkt het zo Cor? Zo werkt het. Eveneel. Zo werkt het. Ik ben het helemaal met je eens. Uh, ik zou je wel willen adviseren om een website te beginnen. Ja, uiteraard. Ja. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld de strategie van Corio... Dat is misschien wel heel leuk in jouw verband, die staat ook, die staat ook op mijn website. Die zegt, die gaan, die gaan alleen maar investeren in favorite places. In plaatsen waar mensen graag naartoe gaan. Ja. Wat jij nu ja. aan het doen bent, is je winkel verplaatsen naar een plaats waar mensen graag komen. Ja. En dat is een juiste strategie die ik ook in Engeland zie. Dat het succesvol is. Ja, ik, ik, hoor, ik moet zeggen, de afgelopen drie kwartieren dat je in de uitzending was, heb ik met uh, ja, heel veel belangstelling het hele verhaal gevolgd. Natuurlijk omdat je al twintig jaar winkelier bent weet je ook waar de knelpunten zitten. En dit is voor mij ook de mogelijkheid om het te gaan onderscheiden. Ja. Dat ik me los ben gaan weken van deze franchiseformule. Ik denk dat meneer Molenaar wel weet om welke formule het gaat. Nou, ik denk dat we gewoon de expo wel mogen noemen, toch? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Volgens mij is dat in dit verband wel toegestaan. Maar ook wel weer bizar zit ik te denken dat zo'n groot iets dan failliet gaat, toch? Of niet? Ja, kijk even naar misschien wel, misschien niet. Um, maar ik zie toch ook bij grote winkelketens dat ze toch weer overgaan op een franchise module. Waarbij dus weer zelfstandige ondernemers komen die dan de ruimte krijgen om in te spelen op lokale behoeftes. En ik denk dat het heel erg goed is. Ja. Maar heeft Expo bijvoorbeeld laten liggen op internetgebied? Ik weet niet waar ze op laten liggen, maar op nee. internet hadden ze nou, geen nou, echte pressie. ik denk pressies. dat, uh, dat Expo het zeker heeft laten liggen op internetgebied. Ja? En uh, waardoor het uh, vooral fout gegaan is. In het verleden hebben ze heel veel expansiedriften gehad, ook naar het buitenland toe. Op een gegeven moment waren de winkels in Engeland, Noorwegen, Denemarken, Frankrijk, Duitsland. En dat is allemaal fout gegaan. Ja. En de afgelopen jaren kon je zien dat er te weinig ontwikkeling was binnen uh, de, de formule. Er werd niet vooruit gekeken. En uh, ja, mensen zijn toch minder geld gaan uitgeven. Plus dan mindere uh, ja, uh, verandering in het concept heeft dit veroorzaakt. Ja, ja, ja. Jij hebt in ieder geval vertrouwen in hoe je het gaat aanpakken. Dat vind ik mooi om te horen, Henrico. Ik heb er zeker het volste vertrouwen in. Ja, ja. Ondernemerschap, hè. En ik merk, ik merk het nu ook, hè, want ik ben sinds uh, twee weken nu bezig... met de opheffingsuitverkoop van deze winkel. Ja. Hoeveel mensen er binnenkomen dat ze zeggen... wat jammer dat je weggaat. En laat me weten waar je naartoe gaat. Wat okay. je gaat doen. Dus ja. En dan heb je al een adres en alles klaar liggen? En je site en zo? Nou, ik, ik had altijd al een eigen website. Oh, oké. Okay. Dus dat is en, uh, we zijn uh, bezig met de afrondende fase van het uh, nieuwe winkelplan, Dus uh, okay. uh, dat komt ja, goed. Ik ben benieuwd. Heel veel succes, Enrico. Ja, bedankt. Oké, okay, en bedankt voor het bellen. Graag gedaan. Succes. Dankjewel. Uh, da. 0800 1121 is ons telefoonnummer. En mailen kan, als u dat wilt, naar casaloenen.ncrv.nl. We hebben even een mailtje, Koor, pak ik erbij van uh, Ria. Uh, die uh, mailt, vorig jaar kocht ik in de buurt waar mijn kleinkind woont... een beginnerspakket met houten treinrails van een bepaald merk. Kan dat volgend jaar uitgebreid worden, vroeg ik. Natuurlijk, dat kon. Maar dit jaar ging ze voor de uitbreiding. Nee, het bewuste merk hadden ze niet met houten rails. Sint en Piet van Playmobil waren ook niet als aparte poppetjes te kopen. Het moest de hele stoomboot worden. Of Sint in verpakking samen met een engeltje. Nou, zat ze dus niet op te wachten. Teleurgesteld ging ze naar huis... Schrijf ze waar ik bij bol.com precies vond wat ik wilde hebben. Nou, volgende ochtend, meteen thuisbezorgd, zegt... het was de derde keer dat mij in een grote speelgoedzaak nee verkocht werd. Nee verkopen is denk ik het meest onverstandige wat een winkelier kan doen. Als ze mij gezegd hadden dat ze het morgen zouden hebben... en dan zelf die bestelling bij bol.com zouden hebben gedaan... <coughs> zegt dan, dan kan je dus op die manier veel meer nog aan, aan klantenbinding doen. Dat klopt. Uh, je ziet ook dat de speelgoedverkopen... op internet uh, dit jaar met ruim 30% gestegen zijn naar internet toe... En de oorzaak is onder andere wat u net genoemd wordt. De oorzaak is ook het ontbreken van beleving in de, in de speelgoedwinkels. En dan word je eigenlijk toch naar internet gedwongen om te gaan kopen. Ja. Uh, dus daar zit een uitdaging. Want daar moet je eigenlijk... Tenminste, vorig jaar waren wij tussen Kerst en, en Oud en Nieuw in Berlijn. En daar heb je nou ja, natuurlijk ook hele grote warenhuizen. En er was één warenhuis. We zijn bij die speelgoedafdeling geweest. Daar hadden ze van Playmobil en, en Lego... waren echt. Nou, was er was ongeveer een hele wereld neergezet. Waar ze alles hadden, nou, lieten ze bewegen. En er uh, waren echt hele scènes daar gaande. Ja. Dus die kinderen die stonden zich te ja. vergapen aan wat daar gebeurd werd. Ja. Die, die, of wat daar allemaal gebeurde. Die zag je gewoon naar binnen getrokken worden in die wereld van de Playmobil zoals was in een soort mijntafereel, waar ze met karretjes aan het sjouwen waren... over rails en dat zag er fantastisch uit. Dat zie je hier uh, bijna niet, nee, hè, in Nederland? Uh, nee, in Nederland is nu net een winkel geopend in Den Haag... van een Spaanse keten. De naam die ontschiet me even. Is dat El in glas of niet? Nee, nee, dat is een nee, grote... nee, dat nee, nee. Het Nee, echt een speelgoedketen. Oh, okay. En dit heeft in Den Haag nu een winkel geopend... die helemaal op dit soort beleving zit. Dus een beetje zoals Hamley dat heeft in, in Engeland... een beetje als Fahoe Zwart dat heeft in Amerika. Ze hebben het nu ook in Den Haag gedaan... om het eigenlijk te zegt van een kind moet gewoon speelgoed beleven... Ja. En dan gaan ze kopen. Ja. Dat is dus anders dan, dan rijden met, met, met ingepakte dozen. En nou, in Den Haag is nu de eerste winkel in Nederland die dat ook heeft. Is het uh, te makkelijk om Nederland... Of moet je Nederland wel kunnen vergelijken eigenlijk met het buitenland? Want wij begonnen natuurlijk over New York, ik noem nu Berlijn. Het zijn natuurlijk allemaal wel veel grotere steden ja. en landen. Ja, maar je moet wel af en toe je ogen openen. En ik weet dat er heel veel excursies zijn door ondernemers die ook naar buitenland gaan. Er zijn hele organisaties voor. En dan gaat ze gewoon kijken: van, hé, hey, wat kan ik hiervan leren? Dus ik, ik, ik ga ook naar buitenland toe. Dan gaan naar winkels kijken in Engeland, in Glasgow, in Schotland, in Amerika. Ik ben in Krakau geweest. Ik ben in België, veel in Frankrijk. Gewoon kijken: van, wat kan ik hiervan leren? Je kunt het nooit één op één kopiëren. Je nee. moet natuurlijk al die lokale omstandigheden meepakken. Ook de schaalgrootte. Maar je komt wel op ideeën. Het opent wel je ogen op bepaalde punten. Ja. Heb je ook armere landen waar je naartoe gaat en waar je inspiratie op doet? Ja, Nepal. Ja? Oh, ja, vertel eens wat nee, je nee, daar dan voor ideeën hebt. Nou, met dat het begin ideeën we beginnen met een eigen webshop en die importeert uit Nepal. Dus dan kom ik twee keer per jaar, dan ga ik met haar mee. Dan ga ik echt bij een fabriekje kijken maar ook met die winkels praten. En ja, dan zit ik het echt te ondernemen. Want die mensen hebben inderdaad helemaal niets. Nee. En ze moeten helemaal van hun toeristen hebben. De producten met, met pasmina en zo en leer is 100% vergelijkbaar. En toch zie je bepaalde winkels wel druk zijn, andere winkels niet. Dus dan ga ik echt met die ondernemers praten. Dat was een echt, echt, echt bijzonder doen. En dan zie je dat die ondernemers ook klanten aanspreken, kaartjes geven. Zeggen, je kunt netjes op onze website bestellen... of je kunt een e-mailtje sturen naar ons. Dan kunnen we bij je thuis gaan bezorgen. Dan komt binnen drie dagen thuis. En opeens zie ik daar toch een heel stuk ondernemerschap... waarbij ze internet helemaal geïntegreerd hebben... en eigenlijk gaan exporteren naar de hele wereld toe. En dan heb je het fijne gevoel dat je zo'n land een beetje vooruit helpt. Maar je moet dus wel op internet wel zorgen voor die persoonlijke benadering. Want internet is natuurlijk zo groot... Maar je moet op de een of andere manier die, die snaar zien te raken... dat mensen het idee hebben dat ze jou kennen als verkoper ja, zijn. Ja, dat zou heel goed zijn. Ja. En dan zie je vaak met die kleinere webwinkels... waar we dus tienduizenden van hebben... dat mensen echt heel persoonlijk doen. Die ook op Facebook zijn, ook, ook Twitteren... ook op Facebook berichten gaan sturen aan, aan hun volgers. Ja. Die gaan echt een band bouwen, een binding bouwen, loyaliteit bouwen. En op internet heb je loyaliteit, maar ook in de winkel heb je loyaliteit. En uh, als je loyaal bent, en als je mensen iets gunt... Dat geldt voor internet en dat geldt voor de echte winkels. Dan blijf je naar kopen. Ja. ja, volgens mij, ik heb zelf toen ik zwanger was, uh, wilde ik leuke kastknopjes hebben voor op de commode. En toen heb ik echt uh, met mijn dikke buik dagen achter de laptop gezeten om, uh, om iets te vinden. En dan kwam ik soms op hele kneuterige sites uit. Maar daar sprak de liefde voor: het maken van die knopjes. Ik dat klinkt als iets heel lulligs, maar dat, dat droop van die site af. En dan ben je ja. wel geneigd. Om daar, ondanks dus als het internet is, dat het anoniem ja. is. Om toch daar die, die aankopen te doen? Ik denk ook wel dat internet uh, ideaal is voor dat soort niet-spelers yeah. die speciale producten hebben. Wat we zien in die winkels zit zitten helemaal vast in het denken in branches. Hè? Dus een schoenenzaak verkoopt schoenen. En een tassenzaak verkoopt tassen. Uh, ik denk waar het natuurlijk op naartoe gaat... is dat we meer associaties gaan denken. Klant die maakt een associatie, die denkt ergens aan. En als ze een schoenen denken, denk je misschien een avondje uit. Dan kun je ook spullen verkopen voor het avondje uit. Dus we krijgen wat ik noemde de conceptwinkels... die je nu in België ziet opkomen. En ook in Frankrijk ziet opkomen. Ik denk dat we ook meer conceptwinkels krijgen. Een intertuin bijvoorbeeld, die zit ook ja is geen tuin meer, het is veel meer een beleving geworden voor in en rondom het huis. Ja, ja. Nou dat soort ontwikkelingen gaan we steeds meer krijgen, dus weg van brandjes over naar associaties toe. En als je echt een product nodig hebt hè, in de nichemarkt, ja dan is internet natuurlijk, daar vind ja, je alles. Ja, ja, ja. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Cor Molinaar is mijn gast. En we hebben het over de winkels van de toekomst. Het zij op internet, het zij gewoon waar je nog fysiek binnen kunt lopen. Mevrouw Van Staveren heeft ja. het ook gebeld. Goeienacht. Goeienacht, uh, Ik wil eventjes vertellen. Ik, ik woon in Groningen. Ja. Ik heb jaren heb ik bij een herenmodenzaak gewerkt... En wij deden het al zoals u eigenlijk beide voorstelt. Wij hadden een hele mooie winkel. Met uh, geen, geen TL-buizen, mooie paskamers. Uh, gezellige zitjes, mooie bossen bloemen. Goede koffie, met koffieroom, geen vieze melk erin. Um, <laughs> het zijn de details, hè? Wat zegt u? Het zijn de details, als ik het zo uh, hoor. Uh, lectuur, dus. Uh, de, de, de, de mannen kwamen dan en die gingen passen, de vrouwen, die uh, zaten dus gezellig even aan het tafeltje. En daar lagen goede tijdschriften, iets over interieur, uh, verschillende dames tijdschriften. Uh, we hadden vast klanten die dus uh, van tevoren al even belden van uh, is die en die er, want dan komen we zaterdag of we komen daar... En dan gingen wij, zoals we dat dan noemen, vast voorproeven. Dan zeiden we, oh, die meneer komt dan, nou... Ik weet nou nog net maten uit mijn hoofd van alle klanten die wij hadden. Hè, die ik dus dan zelf hielp. En dan eh, hadden we voorgeproefd. En dan als de klanten dan kwamen, dan... Nou was het, kijk, we hebben dit vast al even gekeken. Er dan werd er vaak gezegd voor wat voor gelegenheid het was. Of wat dan ook. Nou, zo ging dat bij ons. Ja. Dus, en dat is al meer dan tien jaar geleden dus. En zorgen dus de, dat, dat de dat mensen dus die er werkten, dus ook dus uh, hun lectuur dus leesden, hè? dus. Mijn vader had vroeger een zaak in, uh, uh, hoe heet dat? Huishoudtextiel, dus met en al die dingen. En die had ook vakliteratuur. En ja, ja. Het, elke maand wat er dan binnenkwam, daar werd dan een, een stripje op gemaakt. En iedereen die dat gelezen had moest even aftekenen. En zo ging het dus het hele personeel rond. En dat praat ik van. Wel 60, 70 jaar geleden. Geweldig. Maar heb jij het idee dat, dat nu... Uh, dat klanten ook zitten te denken veranderd zijn? Nou ja, ik ben er al een tijdje uit. En mm -hmm. ik spreek nog af en toe nog wel eens iemand. Maar kijk, als je het zo doet... tenminste zoals wij het deden... dat was bij ons altijd... Een, het was gewoon een pleziertje. De zaterdag was de leukste dag om te werken. Want iedereen zei wel... wie dat dit vreselijk om zaterdag werkt. Ik zei, ik vind het heerlijk. Ja, wat goed. Ja. Dan gebeurt het. Ja. Kijk, en we hadden dus een klantenkring van ja, uh, veel, dus veel artsen, specialisten, uh, notarissen, uh, advocaten. Die mensen, het is natuurlijk Groningen, een heel klein stadje. Dus ja. iedereen kent iedereen. Dus zaterdag was het zo van, er was het soms een staande receptie. Iedereen stond met elkaar te praten. Die kwam die tegen, die tegen. En je moest gewoon zorgen dat je dus... Uh, voor mensen die even moesten wachten, dat je het aangenaam maakte. Hè? Maar weet u dat het nog steeds goed, of nog steeds goed gaat? Ja, dat gaat er nog steeds heel goed. Oké, okay, gewoon vanwege die persoonlijke benadering eigenlijk? Ja, dus persoonlijke benadering en, en uh, de klanten kennen. En ook wat heel belangrijk was, dat je precies wist wat een klant deed. Ja. Want kijk, als ik dus. Wij, we hadden bijvoorbeeld klanten van een advocatenkantoor. En dan moest je weten van, ik heb dat pak aan die meneer verkocht. Dan als er een andere advocaat kwam, dan moest je wel even nadenken... Oh, dat heeft die meneer gekocht, dan moet ik zorgen dat die andere meneer niet hetzelfde pak koopt. Ja, ja. Zo ging dat. Ja. Mensen uh, blijven mensen. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik vind uh, de hele manier waarop je het benadert. Je moet vriendelijk zijn, gezellig zijn. Uh, kijk, we hadden natuurlijk uh, een, dat museum in, in Groningen... En vooral in het begin dan was het zo van, uh, nou, ik was toch al, <laughs> ik heb zo'n discussie gestort, dus, dus werd altijd aan mij gevraagd van, uh, God, wil je eventjes aan die meneer vertellen of die mevrouw wat er in, de, in, de, in het museum te doen is? He, dat waren ook allemaal ja. al die extra dingen zorgen dat je wist van waar mensen ja. leuk konden gaan lunchen. Nog verder, precies. Verder dan, dan nou ja, dat extra. is waar we het eerste uur over hadden inderdaad. Al dat extra's, dat is heel belangrijk. En dan kan je het echt nog wel gewo een gewone winkel hebben. Nou, mooi om te horen, mevrouw Verstappen. Ook alles op uh, via internet. Want Zonde... internet heeft ons ook heel veel ellende bezorgd. Namelijk? Nou, moet u eens luisteren, ik heb vandaag nog gehoord dat alle banen die verloren zijn gegaan. er zijn zoveel honderden banen verloren. dat is een derde gedeelte. omdat internet alles overgenomen ja, ja, ja, heeft. Ja, ja. Ik ken mensen die dus jarenlang vert vertikt hebben. om dus bij wijze van spreken net zo lang. ze hun checks konden uitschrijven, hè, die blauwe checks. Mm -hmm. Want die zijn, als dat niet meer kan, dan gaan er weer zoveel mensen uit. Ja, ja. Dus dat is ook dat is niet on onkeerbaar. alleen allemaal nee. het voordeel dus. Ja. Mag ik u danken voor uw telefoontje? Heel graag gedaan. En een fijne nacht. En voor u ook. Tot ziens. <laughs> dag, dag hoor. Even naar Twitter. Uh, net even leuker. Oftewel uh, Nel die twittert uh, veel. Waar waarbij het vooral eigenlijk uh, waar ze veel op terugkomt is de regelgeving. Weet je, regelgeving van gemeentes werkt vaak averechts voor met name kleinere winkels en winkelstraten. Ja. Dus u ja. kunt nog met heel veel mooie plannen komen. Ja. Maar als de winkel de regelgeving continu... bijvoorbeeld geeft, zoals voorbeeld van de Bijenkorf... kan makkelijk een hele afdeling horeca opzetten. Kleine ondernemer mag bijna niets. Ja, daar heeft nou inderdaad een, echt een punt. De regelgeving is nog iets vanuit het verleden. Daar word ik elke dag mee geconfronteerd... dat dingen gewoon niet kunnen. Dat geldt zowel voor echte winkels als geldt voor webwinkels. Er uh, dus is ook een regeling dat webwinkels niet in een woonwijk mogen bijvoorbeeld... terwijl ze geen overlast voor zorgen. Wat Nel ook zegt in de tweets die ik dan volg... is dat samenwerken heel belangrijk is. Ja, ik denk dat we die regelgeving maar eens aan moeten gaan pakken... en uit moeten gaan van wat willen klanten echt... en wat zou de gevolgen zijn als het niet aangepast kan worden. En dan we moeten we het proberen om met elkaar samen te werken... om regelgeving te gaan veranderen. Ja, maar wat zou een regel zijn waarvan je zegt... daar moeten we meteen mee stoppen? openingstijden. De openingstijden? openingstijden. Gewoon helemaal uh, vrijgeven? Tot een bepaalde hoogte. Kijk, ik kan me voorstellen dat in, in Spakenburg op zondag niet open gaat. Of in Harderwijk. Ja. Ik bedoel, dat vind ik allemaal heel netjes. Maar op een zaterdagavond bijvoorbeeld, dan kan dat kan prima. Uh, wat ze ook zegt, de horeca die niet mo zou mogen in, in kleine winkels. Nou, dat vind ik onzin. Je moet een ondernemer gewoon stimuleren om ondernemer te zijn. Ja. De klant die bepaalt wel of een winkel succesvol is of niet. En ik denk... Uh, uh, we zitten nu aan het einde van een, een aanbodgedreven economie. We gaan nu naar een vraaggedreven economie. Dus we kunnen in de toekomst niet meer verkopen. Een klant die koopt, die dus moet de koop kunnen faciliteren. En er moet regelgeving passen bij de koopintenties van klanten. En dat betekent misschien heel veel dat we regels gewoon op een schop moeten. En, uh, maar ja, ja, of gemeentes daarin meegaan? Want dat moet vanuit de overheid natuurlijk, of een centrale overheid komen. Ja, maar ook gemeentes. Ook gemeentes ja. kunnen veel meer doen. Um, Zien om... die daar de noodzaak van in? Um, in heel veel gevallen niet. De gemeente is echt een hele, een hele moeilijke partij om, om zaken mee te doen. Die hebben zo'n eigen gedachtes. Uh, die niet vaak stroken met, uh, met ondernemers. Ik heb meegemaakt in een bepaalde. Nou ja, in, in de Pees Hoofdstraat was ik een bepaald moment heel negatief over. Want ja als uitstraling kun je niet concurreren met, met straat in het buitenland. en Ik ben daar met die straatmanager gaan praten, met de winkeliers gaan praten. En die zijn het helemaal met me eens. Maar de gemeente zegt ja, dat is zo'n dure straat. Tot 2016 doen we er helemaal niets aan. Nee, ja, ja. En dan denk ik, ja, hallo jongens, dit kan niet. Nee. En uh, de Van in feite ook zegt, van laten we gaan samenwerken... en met elkaar er tegen strijden. Want we, we spreken wel over de leefbaarheid van een plaats. En de gemeenten beseffen vaak niet... dat je echt af en toe mensen en ondernemers wegjaagt. Ja. En dat is echt, echt heel negatief. Maar ja, het wordt op een gegeven moment een soort spookcentrum waar je doorheen loopt natuurlijk, als Precies. er steeds meer winkels dicht gaan. Ja, ja. en dan gaat echt het ondergoed goed omlaag. Dan gaan we de lokale belastingaar, de WOZ-waarde gaat omlaag. En de, daar zijn de inwoners niet bij gediend. Gemeenten moeten gaan beseffen dat ze zijn voor de inwoners en niet andersom. Ja. En dat de regelgeving alleen maar bedoeld is om een richtlijn te hebben... om, om misstanden te voorkomen, ja, de tijden zijn nu anders dan tien of twintig jaar geleden. Ja. Dus pas nou ook die regelgeving aan. Duidelijk. Cormona, we gaan naar jouw muziek toe. We hebt ook uh, zeilen op de wind van vandaag, van Purper, ja. uitgekozen. Ja. Uh, twee verhalen erachter. Dat heeft weer met veranderingen te maken. Uh, we kunnen natuurlijk naar de toekomst kijken. We kunnen zeggen dat het is waar of niet waar. Maar het komt op de dag van vandaag, Je moet overleven. Uh, een tweede reden erachter is, ik hoorde dat vorig jaar... bij mijn promotor Peter Leeflang in, uh, in Groningen... Uh, die uh, deze afscheidstoespraak, de afscheiddag... en uh, een week van tevoren hoorde dat de vrouw kanker had... Gelukkig is het helemaal hersteld, allemaal enzovoorts. En toen werd dit nummer gedraaid, daar voor die volle zaal. En uh, je kunt je voorstellen, iedereen had kippenvel, iedereen had trein in de ogen. En eigenlijk was het ook een, toch een signaal van, ja, je kunt in het verleden kijken, je kunt in de toekomst kijken, maar je moet vandaag overleven.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 die vooral niet spreken De ploem, ploem op het laatste nummer van uh, Purper Zeilen op de wind van vandaag. We hebben het vandaag over winkels. Hoe moeten winkeliers overleven? En uh, doen ze dat met of zonder internet? Nou, met, anders dan redden ze het niet. Is de stelling van uh, mijn gast van vannacht, Koor Molenaar, hoogleraar. Uh, ik noem het maar eventjes, ik kort hem even af hoor, Cor, als je het niet erg vindt. noem het gewoon even e-marketing. Vind je dat goed? Ja, uitstekend. Dat het vooral op het internet uh, gericht is. Er wordt druk gemeld en uh, gebeld op 0801121. 1121 Eén uh, vraag, hoe schadelijk, is dus eigenlijk naar aanleiding van een mailtje wat uh, Wim Ingehoven heeft gestuurd. Hoe schadelijk zijn al die shoppingmalls en factory outlets en zo? Die heeft een Batavia-stad en weet ik wel, uh... um, Als het functioneel gebeurt, uh, dus een Batavia-stad, maar ook een Roermond bijvoorbeeld, is het functioneel. Uh, maar die zijn in principe schadelijk. Uh, ik zit af en toe in een hele discussie over Blijzo... het nieuwe centrum dat we gaan bouwen in, uh, in Zuid-Holland. We hebben alle onderzoeken uitwijzen dat er geen behoefte aan is... dat 1 derde leeg ja. blijft staan. Dat ik... haalt degene die u heeft gemaild ook ja. aan, inderdaad. Ja. ja, en dan ga ik in discussie met zo'n wethouder uit Land en uh, dan zegt ze, ja, maar er leven wel 800 arbeidsplaatsen op. Ook tegen haar zegt, ja, maar er gaat wel een centrum als land leegtrekken... Soetermeer leegtrekken, daarna geeft de gevolgen. Uh, daar gaan heel veel arbeidsplaatsen verloren. Ik zegt ze, ja, maar dat, dat is mijn portefeuille niet. Uh, dan, dan ga ik een onderzoek houden onder de inwoners, inwoners van Zuid-Holland. Zou dat goed vinden? Ja. Ja, ja. zeggen ze 70%. Dat vind, vind ik geweldig dat dat is gekomen. En er wordt dan het argument gebruikt. Nou, mijn argument is: als ik aan de inwoner van Zuid-Holland gevraagd vind vindt het goed als, als wij de belastingen gaan afschaffen volgend jaar, ja, zeg dus dan scoor keer. ik 100%. Ja. Dus, dus je moet aan de partijen vragen die, uh, die hier belang bij hebben. Dat zijn de ondernemers in het hele gebied. Voegt men echt iets toe aan het assortiment en aan, aan de winkels in dat gebied? En als, als je daar nee op antwoordt. Dan moet, Dan moet je het gewoon, gewoon niet doen. doen. Nee. Oké, okay, duidelijk. We gaan naar uh, de bellers toe. Volgens mij uh, hangt Arie aan de telefoon. Arie, goedenacht. Ja, ik, ik, wel, wel, ik hoor een rondschieten. Ook. Oh. Klopt. Nee, nou, het is maar, nu weg. Als ja, het, het goed is, is uh, en, ja, en als jij je radio uit hebt, dat scheelt ook een hoop. Ja, heb ik. Heb okay. ik, ik heb, ja, het ligt wel naast hem, maar is uit. Okay. Nou, allereerst het, uh, het, hetgeen wat meneer zegt, zelfstandige ondernemers, nou, die komen nooit meer terug. Het zijn allemaal organisaties en de, de, zeg maar de goederenstroom is van tevoren al bepaald. Hoe bedoel dus je dat? Dat, dat? dat kan niet vergeten. Ik werkte van 71 tot 77 in Amsterdam in de kleine groziderij. Ik ging van de melkboer tot de boekwinkel, tot de drogist, werd ik veel tot de slager, tot de bakker. Mm. Met alles van verpakkingen tot spullen. En toen kwam de macro. Dus die twaalf borsteltjes die ik verkocht, die hingen toen in een pakje in een blitzertje, en daar begon het mee. Toen ja. was het al afgelopen. Maar dan heb ik ook nog uh, uh, een idee dat het altijd zo geweest is. Als je dus in een winkelstraat kijkt, bijvoorbeeld in Amsterdam... en je kijkt drie straten erachter, dan hebben al die straten winkelpanden... en er zijn woonhuizen geweest. Dus het, het, het, het gebeuren heeft altijd plaatsgevonden. Maar wat bedoel en, je met het en, gebeuren heeft altijd plaatsgevonden? Nou ja, de, de, de, het is de stroom van de productie... en de productie is van tevoren bepaald. Ik heb met diezelfde grossie iedereen moest ik een keer naar Rotterdam. En dan moest ik kerstkleedjes brengen die door een thuiswerkster waren ingepakt. Nou, ik reed een hal in. Er stond een kilometer sandwich free, Een kilometer aardbeisje. Ik denk, wat doe ik hier? Ja. Je vond het hele busje niet van me terug in die hal. Maar dus ik... zeg het dan maar. Dus dit is het, dit, Ze komen niet meer terug. Dus een echtpaar... Dat achter een toonbank staat in een grijze jas... en dan hangen een paar mattenkloppers boven En Dat is en definitief een paar volledig. is over. over. Ja. Je zegt, alles wordt groter. Dat bedoel je met dat het organisaties ja, heen worden. Wat ja, je, wat je nu krijgt... en wat ik dan maar even zeggen, Albert Heijn en de Jumbo... die twee gaan knokken met elkaar. Ja. Want ik vraag me dus af hoe groot die, die winkelcentrums... die nieuwe kleine winkelcentrums die je dus overal hebt... dan gaan, ze knokken, gaan die grote jongens met elkaar knokken. En dan, ja. Van wie wat... Waar is er van die grote jongens over? Ja. Zeg maar, nu heb je er vijf. Het worden er ook drie. En dat gaat waarschijnlijk nou op meerdere branches nog van toepassing zijn. Arie, dank je wel voor het... Ja, ik wou een heel kort vragen aan die meneer. Hoeveel ja? procent kleine zelfstandigen zijn nou... die niet in een organisatie zitten? Okay. Of je dat ongeveer kan schuiten. over? Ik haal hem niet vast op het getal, maar wat hij ervan denkt. Nou, hoeveel okay. procent dat is. Ik ga het voorleggen aan hem, Arie. Dank je wel. Ja. Ja. Nou, uh, heb je enig idee? Nou, dat is heel moeilijk te zeggen natuurlijk. Want ik ben het heel met je eens. De grote worden steeds groter... Uh, ja, ik denk dat er ongeveer 20% de hele grote partijen zijn. En 80% uh, die zijn de kleine winkels. Als ik op internet kijk want dat is toch de nieuwe tijd... dan zie je dat 9 tot 95 procent kleine ondernemers zijn... Ja. en met 5 procent zijn hele grote partijen. Maar dan denk ik, als ik fysiek de, de, de winkels... dus waar je ja. nog naar kan binnenlopen, kijk... Uh, Haarlem, een klein winkelstraatje... wat tot de winkelstraat van Nederland is uitgekozen... daar zitten allemaal kleine boetiekjes. Ja, ja ik dus zie ook... Ze, ze zijn er nog wel, misschien minder... maar dat zijn wel degene die... Ja, als maar... je dus kennelijk goed genoeg richt op je klant... Ja. Wat ik nu ook zei, van de, de twee mensen in stofjas... en de mattenklopper. Ja, Helemaal niet eens, dat is het einde. Ja. Dat is een heel ander, een heel ander tijdperk. Maar uh, kleine winkels die goed kunnen inspelen op hun klanten en met een onderscheidend aanbod komen. Dus die klanten verrassen met een assortiment. Ja. Die wordt wel heel goed, uh, te succes. Als ik bijvoorbeeld naar Engeland kijk, toch even buitenland erbij. Als ik naar Engeland kijk, dan zie je dat juist met name dit soort winkeltjes weer in de steden gaan komen. Okay. En uh, de, de grote winkels die gaan eruit en de kleine komen terug. Die gaan meer naar de randen toe waarschijnlijk, de grote. Ja. Ja. En daarna wordt de stad weer veel leuker. Ja. De negen straatjes. Ja, je moet oppassen dat nu de grote ketens dat over gaan nemen. Ja. Maar nu, met die kleine winkeltjes... Dan geeft ja, het weer smoel aan de stad, hè? Zodat is geweldig. Ja, ja. Dus ik zie er echt wel weer een, een kans voor, kleine ondernemers. We gaan naar Ralf. Goeienacht, Ralf. Ja, goeienacht. Richting ja, internet, wel, ja, ja, ja, ik zie natuurlijk wel het voordeel van uh, bestellen via het internet... dat je het gewoon uh, op je gemakje kan uh, vergelijken allemaal. Doe je dat zelf ook veel? Nou, toevallig heb ik onlangs een uh, laptop aangeschaft. Ja, um, maar die heb ik wel afgehaald bij de winkel. Want ik dacht, ja, je moet maar ten eerste, wat ik eigenlijk wou zeggen is, je moet maar net de volgende dag thuis zijn. Hè? Ja, ja, dat is zo'n ding hè. En je buren ja. ook vooral, anders dan krijg jij continu de pakketten van je buren. Ja, <laughs> ja je dat, dat, dat, dat vind ik altijd lastig. Ja. En ja, zo'n laptop is natuurlijk breekbaar en die pakketten worden natuurlijk niet altijd heel netjes behandeld. Dat gaat natuurlijk over lopende banden en er wordt misschien soms mee gegooid, dat, mm. dat weet ik allemaal niet. En dan daarnaast natuurlijk komt het altijd wel aan. Ja. Dus is dus... dat niet een bedreiging voor het uh, internet uh, aankopen? Het, het, het, het bezorgen, wat niet altijd goed gaat. Ja. ja dus ik echt... weet niet of daar onderzoek naar is gedaan, hoeveel pakketten... Nou ja, ik vind het wel interessant, want dat is natuurlijk uh, het, het, het, is het zogenaamde gemakkelijke van je krijgt het thuisbezorgd. Maar hoe vaak gaat ja. dat daarmee mis, hoor? Ja, nou nu... Even twee dingen, hoor. De eerste ding, het ophalen, dat, dat zie je heel veel gebeuren. Men stelt op het internet en gaat toch naar de winkel toe. Omdat je vertrouwen hebt in een fysieke winkel... en mensen kunnen je helpen, nog even met wat laatste instructies. Ja, er gaat wel meer fout dan boven tafel komt, laat ik het zo zeggen. We ja. hebben natuurlijk vorige week de hele verhaal gehad over post.nl. Uh, waarbij gezegd werd, ja, maar er lag aan één persoon... Die die, uh, die die stal die pakketjes van de juweliers. Nou, ja. ik kan u garanderen dat er veel meer personen zijn... die die pakketjes stelen. Ja. En uh, ze adviseren je ook... om tot het minst aangetekend te versturen, of, maar niet meer gewoon te gaan versturen. Het komt vaker voor, maar anderzijds, uh, stel dat het 1% is, wat ik 1% te veel vind hoor, is nog dat 99% goed aankomt. En we oh. zien nu nieuwe systemen gekomen met tracking en tracing, waarbij het wel weer veel beter te volgen is, en in de toekomst komt het ook weer nieuwe distributiesystemen, dit opgelost. Ja, maar dat zie je bijna met elke aankoop op internet, dat tracking en tracing, dat je precies ja. kan zien waar je bestelling ja. nu is, of ja. die al naar de, nou ja, het sorteercentrum je, is gebracht. Precies. Ja. Maar ja, boven een bepaald bedrag dan denk je bij, bij jezelf van, ik ga het liever zelf ophalen natuurlijk. Ja, nee, daar ben je ja. helemaal gelijk in. En dat gebeurt ook steeds ja. vaker. Wat ik het eerste uur gezegd heb, dat ik in de toekomst... je bent echt een, een consument van de toekomst... dan zie je dat winkels een, een webshop openen. Even webshops, ook een winkel gaan openen. En er zijn misschien met een paar in Nederland... maar zijn die ophalpunten, die centrale punten... waar je naartoe gaat rijden om toch even je spullen op te halen en te praten. Maar ja, als je daar nou heel lang in de rij staat... hebben mensen toch ook geen zin in? Dan is toch het effect van je internetaankoop weg? Nou, dan gaan ze meer winkels openen. Ja, ja. Uh, als dat een probleem gaat worden. En kijk, als je goed contact met klanten hebt... dan weet je meteen wat problemen zijn en wat je kunt gaan doen. Ja. En nou ja, goed, uh, als je bijvoorbeeld ziet... een Nadebeton Coronel, die heeft maar één winkeltje. Nou, altijd drugs, gezellig. En een Coolblue zegt, ik heb er vijf. Een bobshop, die het onderdeel van Scheren of Foppen... die heeft er 36. Dus zo zie je dat we allemaal een onderscheidend aanbod hebben. Ja. Waar je zelf uit kunt kiezen. We krijgen trouwens nog even een, een, een hele andere vraag tussendoor. Vind ik wel leuk. Dankjewel trouwens, Ralf, voor het bellen. Ja. Uh, wat is eigenlijk buitengewoon hoogleraar? Je bent buitengewoon hoogleraar. Ja, buitengewoon hoogleraar. Ja. Uh, je hebt twee vormen hoogleraar. Je hebt de gewone hoogleraar, die zit in een loondienst van de universiteit. En buitengewoon hoogleraar, zoals ik, die hebben een deeltijdaanstelling. In mijn geval is dat voor één dag in de week. Ik krijg geen geld van de universiteit. Ik word betaald door andere partijen en die sponsoren. of uh, Ja, die bedrijven. sponsoren een leerstoel. Okay. Ik word bijvoorbeeld gesponsord door Capgemini. Ik word gesponsord door GFK Retail and Technology, hè, dus Marktplaatsenbureau. Uh, de thuisinconomisatie uh, die sponsort mij. Hybris Software uh, die sponsort mij. En de sponsoring van de thuisinconomisatie wordt ondersteund door acht winkels, zoals een Bold.com, zoals een Coolblue, ja. zoals een Wekamp. En die betalen geld in de pot. En met dat geld word ik betaald om onderzoek te gaan verrichten. Okay. Uh, en, uh, en dat hoeft niet tot gewenste resultaten te leiden? Want dat is, uh, nee, doen wetenschappers nee. nog wel eens hè, tegenwoordig. Ja, nee, nee, dat speelt niet. Ik heb te veel sponsors om daar naartoe te gaan. En wat ik dus wel heel goed doe, of minstens wat ik wel graag doe... is die sponsoren betrekken in mijn onderwijs. Ja, ja. Uh, dat ze kunnen, dus, kunnen praten met studenten, met ook studenten, kunnen gaan kijken. Ik ga met bijvoorbeeld twee keer per jaar bij Coolblue kijken... en dat is het echt een operatie, hoe dat in de praktijk gewoon werkt. En dat is voor studenten erg belangrijk. Een mailtje van Wim. Hoe ziet de heer naar de toekomst van autodealers? Online kopen is mogelijk en gebeurt gelukkig al... maar op deze manier is volgens mij een verandering van het businessmodel nodig. Bijvoorbeeld een proefrit maken bij de dealer en elders bestellen... dan gaat het niet goed komen met de autodealer. Nou Wim, ik heb vanmiddag een hele sessie gehad met autodealers... en dat was mijn derde sessie al uh, uh, deze maand. Ik heb denk ik alle importeurs een beetje wel gehad met dealers... Um, ik denk dat het mooiste voorbeeld is dat nu in, in Den Haag... een winkel geopend is door Mercedes, waar we ze één aantje hebben staan. Eh, geen proefrit, maar je kunt daar gaan bestellen. Als ik naar een nieuwe consument kijk, hè, dus mensen onder de 30, die hebben vaak geen behoefte meer om alles te zien. En dan denk ik dat de importeur een rol gaat vervullen... voor proefritten en van nieuwe auto's. Eh, showrooms zullen gaan verdwijnen of veel minder gaan worden. En ben je daar... dit nou echt? Ja, ik, ik voel me nou echt heel erg ouderwets. Maar dan denk ik, als je een auto koopt, wil je het toch in GG hebben? Je ja, maar, de, die, blind, een maar auto die auto kun je niet kopen. Je, je rijdt wel in die auto, maar dan kun je niet kopen. Ja, maar je wilt toch weten het type auto, of, ja. die, of die goed rijdt? <coughs> maar dan is de vraag, moet die in die showroom staan een nieuwe auto? Of het, toen, toen ik uh, voor de eerste keer van Merk ben geswitst, dat was eind jaren tachtig. Toen zei die graas tegen mij, ik ga een importeur toe en die zorgt ervoor dat er morgen een auto hier staat en die mag je het weekend meenemen. Dus het kan vanuit de importeur geregeld worden. Dan hoef je oh, niet naar de showroom te regelen. De importeur zorgt dat de auto goed is. De showroom, die kan zich of tenminste de dealer, kan zich helemaal concentreren op dat klantcontact om jou gelukkig te maken. En die auto's kunnen gewoon aangeleverd worden. Want Vergeet niet, het is een erg duurde showroom. Hè? Ja. Er zijn heel veel kosten mee gemoeid. En wat voegt nu echt toe in zo'n verkoopproces? Dus als je de importeur de auto kan leveren... dus wat je ook ziet in de toekomst, waar ik echt geloof in heb... dat we naar een veel hechtere samenwerking moeten gaan komen... tussen partijen, hè, gemeentes en winkeliers... maar ook binnen de zogenaamde supply chain, dus tussen de importeur en die autodeal... Ja. die moeten heel nauw gaan samenwerken, want het leidt tot lagere kosten... Maar wel het optimale inspelen op de klantwens en de klantbehoeftes. En in hoeverre is dan, als je die ruimte binnenkomt... waar die importeur heeft gezorgd dat die auto er staat... zodat je wel een proefrit kan maken? Want zo dan begrijp ik het goed, hè? Dat moet ja, dat begrijp ik het goed. Dus een kleine ruimte, ja. een kleinere ruimte. Maar wel een bepaalde beleving? Want ja, het, Hoe dan? Ja, wat ik bijvoorbeeld gezegd heb. Ik snap niet dat waarom er geen video's draaien daar. Alle die, die hele snelle auto's die je ziet. Bijvoorbeeld, of reclames die er zitten. Of een auto, hoe die gemaakt wordt. Als je in zo'n showroom loopt, is het pure beleving. Ja. Alleen maar producten. En ja, ik gezegd, Hang daar gewoon video's neer, zijn de kosten in niet? Vraag aan de importeur de filmpjes. En laat die filmpjes zien die mensen dan willen zien. Uh, ze willen graag praten. En het was erg leuk. Ik was laatst bij een, een dealer, dat ik had van Mercedes in Vechel. En zei: Moet ik even bij me langskomen? Ik kwam binnen en meteen sprong de receptioniste achter, achter haar balie vandaan. Die heette me welkom, kende me niet. En wat me toen opviel, is dat achter de bureaus waar normaal de mannen verkopers zitten, zaten vrouwen. Ik zeg heel wat vreemd dat hier vrouwen zitten. zitten terwijl de mannen ja zegt hij, maar die hebben allemaal hogere hotelschool gehad, want die snappen wat service is. Aha. En mensen komen niet meer om de, mo de motor te zien, maar gewoon geholpen te worden in het koopproces. Ja. Dan Denk ik, hé, hey, die dieren snapt het. Ja, maar dan gaat het wel tegen de waar we het eerder over hadden van de kennis en expertise ontbreekt bij veel bedrijven. Of nee, hebben die worden ook zo... getraind. Nee, die worden ook getraind. Oké, okay, dus ze uh, hebben niet alleen hotelschool... gehad, nee. maar ze hebben zich ook verdiept in die auto's. En het gaat niet meer om de motor. Daar snappen we toch niet meer. Het gaat vaak om heel andere dingen. Uh, de keuze voor de kleur, de keuze voor, uh, voor het leer... hoe lang die meegaat, welke die je krijgt. Ja. Daar wil je graag over, over gaan praten. En, en dat is dan ook, ik mag dat zeggen als vrouw... dat wordt ook aangenomen van een vrouw die dat gaat vertellen? Hij vertelt het wel. Hij zegt ja, dat de ja. mensen dat geweldig vinden. En geweld, was daar ook verbaasd over? Ja, ik was ook verbaasd over. <lacht> ja, ik ook over. Ik <lacht> was, uh, maar wat ik wel heel mooi vond, is het denken we uit de klant... want ja. wil de klant die man wel hebben... is een verkeerde pak, in zijn verkeerde schoenen... of wil hij iets anders hebben? Dat <lacht> is lekker stigmatiserend allemaal. Ja, nee, maar goed. Het gaat erom... Uh, Leef nou achter ja. de klant in, ik heb wat hij wil. En we hebben de hoge kosten, die moeten omlaag. Maar hoe kunnen we toch die service toevoegen? En internet speelt daar een rol bij. Wij zijn ondersteunende rol bij auto's. We hebben nog een, een kwartiertje. We hebben het over de, het winkelen in de toekomst. Hoe ziet dat eruit, wat u betreft? En als u winkelier bent, hoe ziet u de toekomst tegemoet? En heeft u vertrouwen in uw eigen winkel? Of bent u op internet van alles aan het doen? Heeft u vragen aan Cormolenaar? Dan kan dat natuurlijk ook nog. 0800 1121 is het telefoonnummer. Uh, ander mailtje nog van Gesina. Mele kan ook nog trouwens naar Casaluna@ncv.nl. Zij, uh, oh, dat vind ik ook wel grappig. Zegt, ik zelf vraag me wel eens af waarom er geen shoppingtours vanuit bejaardenhuizen kunnen worden georganiseerd... naar ambachtelijke winkeltjes en kledingzaken. Veel bejaarden hebben de hele dag niets te doen... zijn vaak afhankelijk van wat ze aangereikt krijgen. Het moet toch heerlijk zijn om weer eens zelf te kunnen winkelen... met een klein groepje vrienden of vriendinnen... in winkels waar men op ingesteld is. Of waar men ingesteld is op deze mensen. Volstrekt me eens. Um, ik was laatst in een groot winkelcentrum bij Sint-Nicolaas in België... net over de grens. En wat me erop viel is het aantal bejaarden dat rondliep. En al je erna zijn het er gewoon bustours... Met bejaarden die naar toe gaan om een dagje uit. Die maar dat uit... zijn van die dingen waar je dan dekens, uh, waar ze in de bus dekens verkocht krijgen. Nee, nee nee altijd. Nee, nee, oh, dat nee, niet. nee nee nee, dat heb niet. Echt echt bijaardie uit Brussel en een andere andere plaatsie. En ik kwam er uren wel af aan, die gingen drie uur weg. Die liepen een beetje bij de winkels te kijken. Er was ook een verzorger bij op dat moment. En ik dacht eigenlijk ja, misschien is dit wel een signaal van de toekomst. En waarom gebeurt het niet in Nederland op deze manier? En waarom denk je dat het niet gebeurt? Uh, ik denk dat het nog, nog niet op het idee gekomen is. Nou ja, ik zit ook te denken aan wat er altijd wordt gezegd. En dat, nou ja, dat, dat zie ik bijvoorbeeld hier bij de, bij de Omroep. Wordt er natuurlijk ook gediscussieerd van wat is nou je meest interessante doelgroep. Reclamemakers zitten natuurlijk altijd van het moet commercieel interessant zijn. Zou dat het kunnen zijn? Dat de oudere mensen niet commercieel interessant genoeg zijn? Of zo worden gezien in ieder geval? Nou, ik denk het niet. Ik denk het niet. als ik kijk naar mensen die echt van winkelen houden... die zijn over het algemeen boven de 50. Dat is er echt een groep die geld heeft en die uh, steeds meer geld zelf wil uitgeven... en niet aan de kinderen wil overlaten. Ja. Hun bestedingspatroon is natuurlijk veel minder en veel lager. dat klopt. Maar ze willen ook graag cadeaus geven aan hun kleinkinderen en aan ja. hun kinderen. Dus ik denk dat je die groep niet moet onverschatten. Er zit best wel een markt. Dat is zeker wel een markt. Ja, zeker wel markt. Voor de winkels ook. Ja. Ja. Ja. Nog een tweet van iemand, terwijl het natuurlijk over die openingstijden verruimen. Iemand zegt, van ja, zo dreigen de smaakwakers wel te verdwijnen... door het rare idee van 24... Slash 7, dus 24 uur per dag kunnen winkelen. Alleen nationale supers kunnen dat eigenlijk. Kom je ook weer op de financiële mogelijkheden, natuurlijk? Ja, zijn. Maar je hebt, om te beginnen moet ik even een onderscheid maken tussen dagelijkse boodschappen en niet dagelijkse boodschappen. De supers, dat is een echt een heel andere wereld. Uh, daar praat ik eigenlijk nog het minste over, omdat die het minste invloed hebben van internet. Daarboven, ja, als de winkels nu op dit moment open zijn, dan zul je zien dat ze gewoon leeg zijn. Hm. Dus ook de 24-7, dat is misschien wel leuk, maar ook daar zitten pieken in. Nou, die piekten is niet zo'n om half tien. Maar die vervelijden tussen zes en zeven s'avonds. Je moet opnieuw gaan bekijken wanneer mensen winkelen. Ja. En dan moet het open zijn. En het is wel, een, wel een, iets van ruiming. Maar ja, na acht uur of negen uur heeft er geen enkel zin... om de winkels open te gaan gooien. Maar je moet die flexibiliteit wel hebben... dat je daar iets meer mee kan spelen ja. dan wat nu gebeurt. En dan moet het ook in het systeem van mensen. Want ik weet, als je naar het buitenland gaat, een weekendje weg... Ja, heel vaak in die grote steden, weet je... oh, dan kan ik in ieder geval tot tien uur... Dan ga je even nog even lekker borrelen, en denk je. Oh, om negen uur kan ik ook nog even zo'n winkel instappen. Precies. Dus en hier zien we een vijf ook... uur de winkels al gaan. Ja, het hangt maar ook het... wel met elkaar samen, natuurlijk. Dat, dat mensen dat het nu zo gewoon is in Nederland dat het niet kan. Nee, maar als je dan ziet dat dan jagen je eigenlijk mensen in internet toe. En als ondernemers, op de winkeliervereniging zeggen: we heden gaan we open. Maar dan zie je vaak dan dat die winkeliers toch vaak vastzitten aan hun eigen patroon. Ja. zes uur winkeldeur dicht, vijf of zes eten op tafel en. <acht> God, wat klinkt dat lekker? Een ja, even cliché hoor. Maar, maar dat het vaak heel erg lastig is, of dat de vakbonden zeggen: ja, maar het personeel moet extra uren hebben en zo, moeten we toch wel even wat ruimer erin zijn in Nederland. Ja. Uh, daarover gesproken, de internetwinkels. Nog iemand die, uh, die, die had zelf een internetwinkel. Tussen twee jaar een webshop in uh, designmeubels, ook een showroom. Gaan heel erg goed. Echter komen we gewoon in tekort... Doordat we nu klanten uit heel Europa bedienen. En we moeten alles voorschieten. Bijvoorbeeld China. Het is een beetje uit de hand gelopen grap. Ja. Op die manier. Is dat een valkuil? Uh, ja. Ik zie dat een heleboel webwinkels spontaan beginnen. En die halen het einde van het, van het tweede jaar niet. Dat kan ik twee redenen hebben. Het optimistisch, het werkt niet. Of het is geweldig, het werkt wel. En ik weet niet of die mevrouw bij de bank geweest is. Maar over het algemeen uh, zijn banken erg terughoudend... met geld geven aan, uh, aan dit soort partijen. Dus je hebt je, je huis verhypothekeerd. Je hebt al je spaargeld opgeofferd. En dan zegt de bank, ja, maar je hebt geen, geen dekking voor een lening. Want je hebt geen overwaarde in je huis, enzovoort. Mm -hmm. uh, banken moeten wat ruimer worden... In de financiering. Of anders moet je echt naar uh, particuliere financiers toe gaan. Ja, maar dat is uh, helemaal risicovol, toch? Precies, precies. Uh, dus als je mevrouw dan een probleem heeft, ik wil best uh, ik helpen. Ik weet niet meer is. Maar... Ja, maak het uit. Ja. Ik, ik wil u best helpen naar een bank toe om daar uh, vanuit een businessconcept een verhaal te, te houden. En kijken of een bank kunnen krijgen om mee te investeren. Uh, want de, uh, de waardebepaling van een internetbedrijf is een totaal andere waardebepaling dan we zien met fysieke winkels. Okay. He, dus wat die mevrouw heeft, die laat prachtige groeicijfers zien. Die heeft klanten. Uh, je kunt een hele mooie toekomstvoorspelling gaan doen... waar ze uit gaat komen, mits het maar gesteund gaat worden... en waar dan die waarde ook in zit. Oké. Okay. Nou, de, voor degene die grab it, dat is degene, de, de afzender... meer weet ik niet, maar die weet dus dat er in ieder geval uh, een kans ligt. Hè? Zoals ja, we dat dan zo precies. mooi uh, zeggen. Trace, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Vertel, jij werkt in een boekwinkel? Uh, ja, ik, uh, ik heb een boekhandel... Uh, en uh, wat meneer Molenaar zegt, daar uh, ken ik heel veel in terug. Dat het uh, op het moment een super uitdaging is... om uh, uh, een nieuw verdienmodel te ontdekken. Ja. En, en hoe, uh, een uitdaging, dat klinkt altijd positief, maar is de nood ja. hoog? Of het het, heb je het, het is ook vertrouwen spannend. Ja. Uh, het, het is een combinatie van uh, spannend, want... Uh, uh, hoe krijg je uh, op dit moment uh, de boel zo rond dat je uh, over een jaar weer uh, uh, klaar bent voor de ja. toekomst? Want hoe heb jij een grote boekhandel? Middelgroot dus. in een uh, eigenlijk een wijkwinkelcentrum uh, in het dorp Soest. Ja. Nou Soest heeft een lintbebouwing, dus uh, geen echte dorpskern. En dat uh, ja, betekent dat je verzorgingsgebied uh, uh, aan de ene kant het hele dorp is. Ja. Al is er nog een tweede boekhandel. En daarnaast uh, heb je ook een uitstraling uh, buiten je eigen dorp. En, en boeken lijkt mij typisch iets, stress wat mensen heel makkelijk op internet kopen. Ja, dat, ja. dat klopt. Uh, uh, de sterkte van Amazon en van Bol was natuurlijk dat een uh, boek... Uh, uh, of je het in de ene of in de andere winkel koopt, precies hetzelfde is. Bovendien overal hetzelfde kost. Um, dus dat is zo. Dus je moet als boekhandel inderdaad heel duidelijk je uh, toegevoegde waarde laten zien. Ja, ja. Ja. En, en ben je benieuwd hoe dat. Heb je een vraag ook van hoe je verder moet? Of heb je daar zelf ideeën over? Um, nou, ik, ik heb een vraag um, een beetje. En dat geldt eigenlijk voor alle winkels. Uh, uh, ...projectontwikkelaars en vastgoedmensen. Uh, uh, daar zie ik vaak een probleem dat uh, wanneer het in een winkelcentrum... ...of in individuele winkels wat slechter gaat... Uh, ...dat die niet genegen zijn om zich zodanig aan te ...dat uh, uh, het haalbaar blijft om een winkel ergens te, uh, yeah. te handhaven. Yeah. Maar wat is je uh, vraag dan daarover? Nou, dan is mijn vraag, um, is er een mogelijkheid om, om die branche bijvoorbeeld uh, iets te, uh, nee, ik. ik hoe moet ik het zeggen, um, valt daar iets aan te beïnvloeden? Uh, kunnen die mensen leren om verder te kijken dan de balanswaarde van hun panden? Ja, dat is moeilijk, hè? Daar hadden we het net al eventjes over, hè? Ja, ik Noord, kan er even iets op je je zeggen, uh, De boekhandel is natuurlijk een hele moeilijke branche. Uh, het is wel het geval dat je een vaste boekenprijs heeft. Ja. Dus u ziet men gaat naar, naar bold.com toe... maar niet omdat dat goedkoper is, maar een bepaalde service verwacht. Maar ik zie ook dat... De, uh, toch het, het aantal boeken minder gekocht wordt. Ik ben uh, een paar keer dit jaar al geweest... bij de Koninklijke Boekverkopersbond in, uh, in nee. Beeldhoven. Ja. Uh, toen selecties en de slechte fiets gingen in juni... hebben ze mij meteen gebeld met de eerste vraag... gelooft u in de boekhandel van de toekomst? Toen hebben gezegd, ja, ik geloof in een boekhandel van de toekomst. Men wil gewoon een boekhandel hebben. Maar hij moet er anders uitzien dan nu. Dus ik ben ja. uh, volop bezig met de slechte. Nou, en de slechtste, je hebt gezien, die hebben nu zes winkels geopend... waarbij het samengevoegd is en er is al veel meer beleving toegevoegd. Uh -huh. uh, we gaan in uh, april, als het allemaal gelukt wordt... Uh, een nieuwe boekhandel openen in Utrecht... die echt een boekhandel van de toekomst moet worden. Maar hoe ziet dat er dan, want jij hebt daar zelf belang in, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Ja, daar kan ik niks over zeggen. Maar ik zou niet. <lacht> nou, kijk, het, het wordt anders natuurlijk. En ik, ik kan niet uit de school klappen hoe de boekhandel eruit komt te zien. Nou ja, waarom maar waarom niet? Ja, je hebt toch uh, een vertrouwensrelatie met je, met je opdrachtgevers. Ja. Maar als je bijvoorbeeld, kijk naar, naar uh, Berlijn. Ben je daar wel eens geweest op de, de Fredrik naar die boekhandel, Wijsman? Ik ken hem niet. Nee. Oh, dat is, dat is echt een boekhandel van de toekomst. Die verkoopt kinderboeken. Maar ook speelgoed bijvoorbeeld. Ja. Specifiek speelgoed waar kinderen mee kunnen gaan spelen. Maar Die... dat, dat zie je al in veel boekhandels. Hè? Ja. Je ziet het in kinderboeken. Ja. Maar ja. wij hebben dat bijvoorbeeld ook. En. en um... Ja, ik ken meer taken die dat allemaal ja. al hebben. Maar heeft u dan gedacht om bijvoorbeeld inzet te integreren in uw winkel? Via ja, een iPad ja, ja. of ik via een Ja, ik heb mijn, uh, mijn webshop uh, open in de winkel staan voor mijn klanten. Dus u kunt in feite alle 550.000 boeken kopen... die ook bij het Centraal Boekhuis liggen? Absoluut. Kijk, dan ben ik al goed bezig. Dat, uh, op het moment dat ik een klant een boek... Uh, nee, als ik een boek niet in voorraad heb... en uh, uh, de klant wil het graag hebben... dan is mijn eerste vraag, wanneer wilt u het hebben... Ja. en wilt u het thuis bezorgd krijgen of komt u het morgen hier halen? Nou mevrouw, dan bent toch al goed bezig. <laughs> ja. En als je weer die ingetlagen weg gewoon doorgaat om op die manier te gaan doen... Ja. en na te denken hoe je je basis kunt gaan vergroten... Hè, dat, met... is, dat is de truc, hè? Want dat is de truc. Je, verliest, je verliest op dit moment in de winkel toch een stukje... en voordat je het internetverhaal groot genoeg hebt ja. om daar voldoende aan te verdienen. Ja. Maar het is een groot verschil, u helpt de klant kopen. Op ja. internet moet ze zelf uitzoeken. Nee, dat is waar. En dat, dat is, is een waar. grote verschil. Alleen ja. moet je dus je goede ja. naam, genoeg naamsbekendheid hebben en uh, genoeg afzet. Dat en is kennis beslezen. en ervaring en internet integreren binnen uw formule. Ja, ja. ja nou, dat, dat doen we al. En dan komt het goed ja. met u, mevrouw. En hoe heet die boekwinkel <laughs> ook alweer? Uh, wat zegt hij? Hoe heet die boekwinkel nou ook alweer? Die boek heet Van de Ven in Suust. Oh, kijk eens aan. Nou, dan weten we dat. Ja, even kom stiekem, ik even kijken. Ik heb hem even geholpen, Trace. <laughs> Dankjewel. <laughs> Fijne nacht nog. <laughs> jo, daar. Dag, We gaan nog even naar uh, Memo toe. Memo, goede nacht. Even kijken hoor, doe ik het nou goed? Nee, zo moet ik het doen. Memo. Ja, ik ja. wou graag reageren op stelling. Wat is toekomst van winkels en ja. winkelieren? Vertel. We hebben nog twee minuutjes. Ben je er nog? Oh. Even kijken. Hm. Memo is... Uh, even verdwenen. We proberen hem nog heel snel te bellen. Zal ik in ieder geval alvast uh, vertellen dat straks uh, WNL hier zit, voordat ik daar straks geen tijd meer uh, voor heb, met uh, nog steeds wakker. We proberen Memo nog eventjes uh, te krijgen. Memo. Hallo. Hallo. Ja, ja ik wil reageren op stelling uh, toekomst van winkels ja. en zo. Ik denk dat, uh, uh, dat uh, alle winkels en uh, hun eigenaren die hebben niet vergeten dat winkelen is een sociaal gebeurtenis in dagelijkse menselijke leven. Is. Dat hebben toekomst. Alle andere opties zijn zeg maar, vooraf veroordeeld aan mislukking. Ja, Het gaat om... Een mooie samenvatting, zegt Koor. Je zit met zijn handen in de lucht van: dit is waar ik het over heb. Precies, daar heb ik twee uur lang mijn best over gedaan. Winkelen vinden mensen leuk, het is een sociaal contact. En als je mensen kunt motiveren om te komen, dan komen ze. En als je geen toehoorde waarde heeft, dan stuur je nou ja, dan ze naar internet toe. Ja, nee. en iedereen die probeert alle andere dynamiek op te leggen aan de mensen, moet weten dat het niet zo Nee. Je moet elkaar willen ontmoeten. Ja, winkelen handel hebben eigen ritme en dan mensen houden ze aan eigen ritme. Dus uh, dat was wat wil ik zeg ik uh, ik ben een moeilijk klant moet, moet ik toegeven. Je bent een moeilijke klant. Dat klopt omdat uh, niemand van mijn vrienden wil samen met mijn winkelen, omdat ik in grote die warenhuizen probeer ik onderhandelen. Met, met uh, winkeliers. Oh, kijk eens aan. Is het... En dan uh, lopen ze op een gegeven moment uit schaamteweg waarschijnlijk. Ja, dan, dan moet ik ook <laughs> zeggen, in meestal gevallen lukt me wel iets goedkoper te krijgen. Uh, kijk, dat dan weer wel. <laughs> Memo, hartstikke bedankt en een fijne <laughs> nacht nog. Succes. Da. Cor, mag ik jou heel erg bedanken. Voor, uh, nou ja, laten we hopen dat het inspirerend is geweest... voor winkeliers die het moeilijk hebben... en dat ze ideeën hebben opgedaan. En uh, nou, misschien dat jij ook weer door onze luisteraars bent geïnspireerd. Dankjewel. En Succes met het werk wat je doet. Zometeen dus hier op Radio 1 Nog Steeds Wakker... van WNL met Diederik van Zessen en Anne de Jong. En morgen, ja, wil ik toch ook wel zeggen... zeker luisteren naar Casaluna. Want dan uh, zit Kitty Courbois hier... Ik heb zelf erg veel bewondering voor. Dus ik ben erg benieuwd naar dat gesprek. Heel Span zit dan op mijn stoel. 52 jaar is ze al lopen acteren. Dus uh, nou ja, genoeg te vertellen, denk ik. Uh, morgen dus in Casaluna. Mij betreft een hele fijne nacht. Tot volgende week. Dag. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. ik, ik en ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. Een CRV.